Uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Het aantal speciale werkplekken voor mensen met een arbeidshandicap groeit. Maar nog niet genoeg, schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Eind vorig jaar waren er ruim 2500 van zulke speciale werkplekken. Veel minder dan de doelstelling van 4600. Eind dit jaar moeten het er 6000 zijn. Maar het lijkt erop dat dat niet gaat lukken. De werkplekken zijn bedoeld voor mensen die meer begeleiding of aanpassing van hun werkplek nodig hebben dan een normale werkgever kan bieden. Gemeenten moeten die werkplekken realiseren. Ze krijgen daarvoor geld van het Rijk, maar daarmee worden de kosten niet helemaal gedekt. In het hele land zijn de stembureaus open voor de Europese verkiezingen. Tot 9 uur vanavond kunnen 13 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen voor de 26 Nederlandse zetels in het Europarlement. De meeste andere Europese landen stemmen dit weekend. De officiële uitslag wordt zondagavond bekend... als alle 28 landen hun stem hebben uitgebracht. In India stevend zittend premier Modi af... op een grote verkiezingsoverwinning. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld... maar op basis van de eerste resultaten lijkt het erop... dat zijn partij genoeg zetels krijgt voor een absolute meerderheid... en dat hij dus geen andere partijen nodig heeft om te regeren. De officiële uitslag wordt morgen verwacht. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is het voor de tweede nacht op rij onrustig geweest. De politie gebruikte traangas, waterkanonnen en rubberkogels om ruilschoppers te verdrijven. Die demonstreren tegen de uitkomst van de verkiezingen die zijn gewonnen door de zittende president Widodo. De betogers zijn aanhangers van zijn uitdager, oud-generaal Prabowo. Bij sommige arrestanten zouden enveloppen met geld zijn gevonden, wat volgens de politie erop duidt dat mensen worden betaald om onrust aan te wakkeren. Het weer, geregeld zon en bijna overal droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging op de A2 van Amsterdam naar Den Bos, tussen Breukelen en Utrecht, 4 kilometer, kost je ruim 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Landsmeer en Amsterdam hemhavens havens, een file van 4 kilometer...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 Cashier Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief. Dankjewel. Namens de Kassamedewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Watertoren. Oh my been a good girl trying to do what's right never told no lies then you came around and suddenly my world turned upside down now there's no way out i tried to fight against it shut out what all my friends said alsof niemand naar je kijkt Als je denkt dat iemand iets... Kom maar. So Het lijkt al zo Her. Yeah, you've been losing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 in. And I blame you No one bites back his heart On their anger None of my pain and can Can't show through never free discover this song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 Alles. In een brief, een mensje in een liedje schreef ik Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik En die liefde kreeg ik en vaak in overmaten. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten Je zag de meidaat, want ik had een superheld Je had je vrienden net te vaak over mij verteld Nu we samen naar de tafel met de mondjes dicht Dikken die vanzelf spreken in ons gezicht Ik heb het over grote deel van alles aangericht Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht Heel gedicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje. Met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan de uren op.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 Dat vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten. Dus het helpt niet. Het is dus dus waarschijnlijk is het voor hetzelfde liet. Hey, de tekst op hetzelfde neer en dezelfde beat. maar stort van gouden verf, op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal. Maar dus de voeders niet verstikken, mijn tranen vallen niet. Dus ik had het niet. I'm Of you <laughs>